I love you, I want you to Met de stay. nieuwe Sun Brilliant Shine Plus capsules hoef je niet meer voor te spoelen. Wedden? Het is bij Plus weer tijd voor inslaan. Alle Bertolli, 1 plus 1 gratis. En alle anderhalve liter pakken, taxi en dubbel fris boost, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.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 Radio Veronica. Met het nieuws. Het is negen uur. Vakkundig voor u gebracht door Marijke Ketel. Koop het. Goedemorgen. Tanken is door de oorlog in het Midden-Oosten opnieuw duurder geworden. Volgens United Consumers betaal je voor benzine en diesel centen per liter meer... vergeleken met gisteren. We belden vanmorgen met Ben Woldring van Gaslicht.com... en die legt ons uit waarom die stijging al zo snel te merken is. Ja, de oliemaatschappijen die denken toch vooruit... Van ja, er moet over een paar dagen weer een nieuwe tankauto komen. En, ja, die, die vaten olie kosten gewoon op de wereldmarkt... vandaag een stuk meer dan gisteren. En, ja, ze anticiperen daar eigenlijk al op. En daarmee komen de prijzen in de buurt van vier jaar geleden... toen werd brandstof snel duurder nadat Rusland-Oekraïne was binnengevallen. Odido moet zich anders opstellen en een andere toon aanslaan... als het debakel van het datalek willen overleven. Een communicatie-expert zegt in het AD dat het bedrijf veel opener moet zijn... naar getroffen klanten en duidelijker sorry moet zeggen. De kille toon van nu komt niet betrouwbaar over, zegt de expert. En Iran houdt een uitvaartplechtigheid van drie dagen... voor de omgekomen Iraanse leider Ayatollah Ghamenei. Die start vanavond in het centrum van Teheran. Na de plechtigheid moet dan meer bekend worden over Ghameneis begrafenis... Volgens Iraanse media is zijn opvolger inmiddels gekozen. Dat zou zijn zoon Moustaba-gamenei zijn. Israël noemt de nieuwe Ayatollah hoe dan ook een moorddoelwit. Het weer nog. Veel zon vandaag. Maar in Zeeland, ja, daar hebben ze toch de slechtste kaarten. Daar kan het nog een beetje mistig zijn. Oh. Het wordt 8 graden op de Wadden. Tot lokaal 17 graden in het zuidoosten. Nou, dan pakken we de pond terug, hoor. Ja, dat nou, is wel lekker ja, daar, uit, natuurlijk. Hoor. Ja, lekker. ja. Nou, zoek het lekker uit, de zon schrijft. <laughs> Geniet ervan. Ja. 18 vertragingen staan er nog. Dit zijn de drie langste. De A32 Heerenveen, leeuwarden bij Leeuwarden Zuid. Verbindingsweg is afgesloten. Uit de hele weg tot 6 uur vanavond. 35 minuten is nu de vertraging. A58 Breda, Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. 28 minuten. En de A59 Os-Zonzilber, Hooipolder, Autowed Pech. 21 minuten.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 Chaka, I think I love you, baby. Chaka kan, Chaka kan altijd, he. I feel for you. En daarvoor ontbijt van je af. The Deep Blue Something. First at Tiffany's. Het is woensdag 4 maart 2026. Het is weer tijd voor het rondje van de zaak. En ja, we hebben weer een bedrijf gevonden die het heeft uh, weten te samenstellen. Levix Automatisering BV. Bjorn Verstraten. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, hey. Zo, hoe is het vandaag deze woensdagochtend Bjorn? Ja, goed, goed. Ja, we zijn lekker aan de gang. En uh, ja, enthousiast voor het rondje van de zaak natuurlijk. Dat is natuurlijk fantastisch. Want wat doen jullie zo al? Um, nou ja, Leef ik zelf uh, biedt eigenlijk uh, hardware en software oplossingen voor particuliere en zakelijke klanten. Dus ja, denk aan laptops of, of dingen in de cloud. Oh. En uh, ja, wij zelf doen uh, de interne software uh, ontwikkelen. Ja, dat is uh, geen ontkomen aan. Heden ten dagen. Ja, zeker, zeker. En vooral met AI en alles, ja, ja. het gaat, uh, gaat alleen maar verder. Er moest ineens een AI-afdeling bij jullie komen. Nou, dat weer. <laughs> ja, ja. ja eigenlijk wel. Heel goed, Bjorn. Hou ze scherp. Uh, jullie hebben lekker de boel samengesteld. Hoeveel mensen zijn er werkzaam bij Levix? Um, in totaal, ik denk ondertussen een stuk of 70. Maar we hebben natuurlijk met uh, een klein groepje... met eigenlijk de eigen ontwikkelingafdelingen uh, het lijst opgesteld. Kijk aan. Nou, dat wordt genieten geblazen, want dit is jullie rondje bij de zaak... Bjorn, dankjewel, voor het inleveren en... Een mooie uitstelling vandaag voor jullie. Dankjewel, fijne uitstelling. Bij man. I can be the one you want. I can be your best friend, John. We can watch a game together. Or just talk about the weather I can hang out at your house. Drinking beers on your couch. I will sit there throughout the day. The fridge is empty by the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 They called me the devil's son I sleep on your side of the bed I wet myself and crumble bread Check some porn on your TV And later touch myself Or I could give your girl a call Say you don't love her at all Say you're gay and dating person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 They call me the devil's son. Veronica's rondje van de zaak. Met Gerard Egdolf. Bij Radio Veronica. Oh, well, I guess it would be nice if I could touch a bike. Nu tijd is om even de haren los te gooien. Gewoon heel even de boel opzij te schuiven. Laat die koffie er maar even zitten. It's time for the badass rock and roll met blah. And song two! ZANG Groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank en ik heb met eigen ogen gezien hoe Warchild die kinderen helpt. Met muziek geven ze hun hoop, kracht en een sprankje toekomst. Om aandacht te vragen voor het werk van Warchild introduceren we de Stop 520: Een verzameling van liedjes die positiviteit brengen, hoop geven of je simpelweg raken.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 Met een paar vertragingen. De A9, Diemen Amstelveen bij Amstelveen Oost. Door een auto 6 minuten. De A32, Herenveen Leeuwarden bij Leeuwarden Zuid. Vanwege een afgesloten verbindingsweg. Tot 6 uur vanavond is het bal Nu sta je daar een kwartier. En de A59, Os Zonzeel bij Hooipolder. Auto pech, daar 25 minuten. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Gerard Ekdom. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer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 It's going up high ya, yes it is Got the parents line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 sound too good Let <laughs> that go Listen Love is a real motherfucker. for ya It'll make you wanna run for cover De film waar het uitkwam, de Google Dolls. Wat doe niet tegenwoordig, hoef je niet te googelen Dit was mijn enige hit. Iris en daarvoor Johnny Guitar Watson. It's a real motherfucker En het rondje van de zaak. En zingen we even een toontje lager. Met stiekem gedanst. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht van. De brushje was ook goed natuurlijk. Geintje jongens, dat weten we wel hè. Bloody one way or another. En het rondje van de zaak. En daarvoor uh, gingen wij uh, toch even stiekem dansen. Drie uur s'nacht, 7 januari is alweer een paar maanden terug.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 Magical, magical! En dat was hem alweer wel grappig snel, zeg. Rondje van de zaak, samengesteld door Levix Automatiserings BV. En een applaus voor hun Bjorn van Straat hadden we al aan de telefoon. Ze verkopen dus hardware aan consumenten en ze zitten in ontwikkeling, ontwikkelingsteam. Wil je ook een rondje samenstellen? Doe dat dan en stuur hem in via radio-veronica.nl/slash. Rondje van de zaak. Dan begroeten wij elkaar binnenkort, tussen 9 en 10. Zo, we vanuit met Marisa. Ik laat je achter. The China in your hand, breekbaar liedje van Tipau. mogelijk gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dee ook thee? Och ja, lekker. Waar zou jij altijd nog een keer naartoe willen gaan? Och, wat een goede vraag. Hmm. Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick. Vandaag de boodschappen.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 Dus ook tijdens de trekking van 10 maart. Met een mega jackpot van 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl Staatsloterij. Al staatsloterij, 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Plus. De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees. Een getoost muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.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 Tijd voor je tuinklus. Nu bij Gamma 25% korting op tuinhoud. Met tuin aanpakken? Ik kan het. Gamma. Vertrouwd sinds 1999. NCOI biedt naast flexibele en praktijkgerichte bachelors en masters ook korte opleidingen. Van trainingen tot masterclasses. Je rond ze al binnen een paar maanden af. Ideaal voor werkenden dus. NCOI, al 30 jaar de opleider van werkend Nederland. Dit een witte spot. op Nu in drie nieuwe 18 plus spelbewust. Ja. Echt serieus. Ja. Oh, wat een geld. 1000 hey. pot tot met. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? De snelpakkers van KPN zijn er weer.